Oké, okay. Uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op Cuba is de prominente blogster Joannie Sanchez opnieuw opgepakt. Ze werd samen met een aantal andere dissidenten gearresteerd. toen ze voor een politiebureau aan het demonstreren was. De dissidenten eisten volgens de Miami Herald de vrijlating van een groep activisten. Het weblog van Sanchez wordt in zeker tien talen vertaald, waaronder het Nederlands. In 2010 won ze de Prins Klaus-prijs.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 In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de regering van president Kirchner. Op het Plaza de Mayo zongen ze onder meer het nationale volkslied en sloegen op potten en pannen. De Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie, de toenemende criminaliteit en de corruptie in het land. Er werd niet alleen in Buenos Aires gedemonstreerd. Er vonden ook protestacties plaats in andere steden. En ook bij Argentijnse ambassades in het buitenland, waaronder New York en Rome. De VVD en de PVDA hebben drie uur lang in het torentje topoverleg gevoerd over de zorgpremie. Na afloop wilde niemand vertellen of er resultaten zijn geboekt. Volgend vicepremier Asscher is er indringend gesproken over de politieke actualiteit. Bij het overleg in het torentje waren premier Rutte, de fractieleider Zelstra en Samson en de ministers Asscher, Dijsselbloem en Schippers. Het weer, vannacht uh, is het bewolkt, maar het is droog. Het is zo'n graad of zeven overdag. Ook eerst bewolkt, maar droog. Later op de dag ook af en toe zon. Het wordt dan gemiddeld elf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Als iemand weet wat ze nou eigenlijk zingen in de tune van de Champions League... dan is Dick daar heel benieuwd naar. En meneer Stenema had de ingewikkelde rekensom van die 75 euro. Dus als iemand nou weet waar de instinker zit in die rekensom van drie broers... die allemaal 25 euro betalen en dan 2 euro of 3 euro terugkrijgen... en dat er dan ergens een euro kwijt is, 0800-1121 helpt. Jos die vraagt zich af, als zoveel wijze mensen zeggen dat je het geluk in jezelf moet zoeken... waarom mensen dan nog steeds het geluk buiten zichzelf zoeken? Het is moeilijk om daar een eensluidend antwoord op te geven... maar als iemand uh, een antwoord weet, laat het even weten. Uh, René die was op zoek naar de samenstelling van het poeder dat hij vond in het... Uh, uh, ja, dit, hoe, hoe zeg je dat, hè? Hmm, in het busje met uh, chocomel of het busje met tomatensoep. Dat, dat zijn van die busjes die kun je kopen en dat maakt dan zichzelf warm zodat je zichzelf warm warmmakende uh, tomatensoep hebt. En als je dan achteraf dat busje openmaakt... aan de onderkant zit daar poeder in... en hij wil heel graag weten wat dat poeder is. Um, even kijken, dan hadden we natuurlijk nog de sterren van Joop. Wanneer uh, is een ster op en wanneer wordt een nieuwe ster gemaakt? En hoe wordt een nieuwe ster gemaakt? 0800 1121 En Leo wil nog steeds weten wie er achter stemwijzer.nl zit. Allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden... En Nieuwe vragen zijn ook welkom. Allemaal via 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster-omroepmax.nl. En chatten kan ook tijdens dit programma. Dat kan op www.omroepmax.nl. En dan even de chat aanklikken. Ja, ik ben zo bang dat er geen antwoord gaat komen op de vraag van Jos. Um, uh, waarom mensen niet meer proberen het geluk in zichzelf te vinden... maar dat toch buiten zichzelf zoeken, want ja... Als daar een antwoord op was, dan konden we volgens mij... de totale wereldproblematiek oplossen. Maar het is wel een mooie aanleiding om deze plaat weer eens te draaien. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het kan maar bij haar...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 Ik ben gelukkig zonder jou van Conny van der Bos was dat. 0800-1121. Thijs, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik had even een antwoord op de Champions League vraag. Oh, wat, uh, en waarom? Ja, ik, uh, ik kijk zelf ook al vaak Champions League en ja. ik was ook wel benieuwd, dus ik heb het even opgezocht. Kijk, dat is mooi. Laten we even luisteren naar wat, uh, wat Dick bedoelde. Is dit hem? Ja, dit ja, ik tune. kijk echt heel zelden Champions League, hoor. Maar dit is eigenlijk een stukje... Als ik nou dit nog eens een, je een je uh, stukje klassiek zoek... dan kan ik dus gewoon de Champions League tune uh, instarten, aanzetten. Ja. Ik zet hem iets zachter. kan jij zeggen wat ze zingen? Uh, ze zeggen op het laatste stukje, dat is eigenlijk het bekendste... Ja. Uh, zingen ze uh, Die Meisters, Die Besten de champion, uh, ja die meisten, de besten, uh, en dan de grande equipe, de champions. Kijk. Dan de laatste vier zinnen is dat bekendst. Dat, we dat gevonden hebben ooit. En dan nou gaan ze voetballen. Ja. Ah, nee, dan is, dan is me dat duidelijk. Ja, en meestal gebruiken ze voor de, voor de tv-commercials en zo ja. de laatste vier zinnen. Ja, precies. Dus die zijn ook bekend. En ik had ook, dacht ik, nog een antwoord op de vraag van de stemwijzer. Want oh ja, maar nog heel als... even. Oh, wacht, ik kom eraan ja, ja. er thuis. Maar heel even dan uh, voor, de, voor de mensen die dat heel graag willen weten. Deze uitvoering was van de Royal Philharmonic Orchestra. En um, de, de uh, uh, Le Maier Equipe, dat kreeg ik van jou mee. Dat betekent het allerbeste team. En dat is dan wel weer heel logisch qua Champion League. Dus ja. Uh, ja, dat. Ja, en jij had een antwoord. Ja. Uh, ik studeer zelf journalistiek en we hadden afgelopen weken tentamens oh. en onder andere het vak uh, politiek zat daarbij. En toen dacht ik, ja, ik durf niet meer 100% te zeggen, maar <laughs> toen dacht ik gelezen te hebben dat uh, de stemwijze wordt samengesteld door de partijen zelf in goed overleg dus, waardoor ze zelf een beeld kunnen scheppen van welke, welke partij het beste bij de mensen past. Ja, wat het beste bij je aansluit. Ja, waar studeer je in, journalistiek? In Tilburg. Oh, oké. Okay. Nou, dat kan goed komen. Oh, ik ook <laughs> zeggen ze, nee, ik heb in Zwolle journalistiek gestudeerd. Ik heb zo'n okay. uh, knutseldiploma van uh, Windersheim. Ja, heb ik, heb ik, ik wou het niet zeggen, maar... <laughs> nee, uh, maar um, uh, ja, dus de, de partijen zelf, maar ze geven natuurlijk wel gewoon een partijprogramma. Ja, maar de, daarom, als die stellingen gemaakt worden, ja? dan gaan ze dus in goed overleg, overleggen ze als, als er ja of nee of wordt gestemd, naar welke partijen dan, mee, naar rechts of naar links. Dat is wel netjes. En. Ja. En, en hoe denk je dat je dat tentamen gemaakt hebt, politiek? Politiek heb niet wel. Oh, oei. Nee, maar nee, Nederlands wel, dus dat is veel belangrijker. Ja, dat is ook dat is heel belangrijk. Nou, dan ben ik ja. benieuwd waar je weer op duidelijk uh, Thijs. Dank je wel in ieder ja. geval. Oké. Okay. Hey, als je nou wat vroeg naar bed gaat, dan haal je volgende keer politiek ook. Ja, maar ik kom net terug van stappen, stappen om de tentamenweken voorbij. Ja, nou ja, dat, dat begrijp ik dan ook wel weer. Dank je ja, wel, Thijs. <laughs> Hoi okay, 0800-1121. Hij klonk nog heel... Uh, ja, zelfs na een avondstappen dit nog zo even uit kunnen leggen, vind ik toch knap. Er moet een journalist in de dop zijn, inderdaad. Jeroen. Hi, Astrid. Hallo. Hi, oh, jij bent Jeroen Ter Schelling. Sorry? Jij bent Jeroen Ter Schelling, of niet? Ja, dat klopt. Oh, dat is mooi, want jij weet hoe het zit met de ster, zag ik in de mail. Nee, ik weet, weet juist niet hoe het zit. Ja, maar je weet, het wel, je weet wel dat niemand weet hoe het zit. Ja, het komt er ongeveer op neer dat er wel theorieën zijn over hoe een uh, nieuwe ster geboren wordt. Ja. Maar dan heb je altijd een oude ster voor nodig. En dat is raar, want dat is natuurlijk kip- en het ei-verhaal. Ja, nog veel erger, denk ik. De ster- en het ster-verhaal. Ja. Maar leg eens uit dan, hoezo heb je ja. een ster nodig om een ster te maken? Nou, er zijn theorieën. uiteraard ja. oh, niet bewezen, maar het zijn ook theorieën. En die zeggen, een, een nieuwe ster ontstaat bijvoorbeeld nadat er een supernova is geweest. Ja. Dat wil zeggen dat een oude ster eenmaal flits uit mekaars spat. Dat geeft dan heel veel energie en draaiing en daar kan weer een nieuwe ster uit ontstaan. Mm. En zo is het ook een theorie die, uh, ja, ik vond het ook allemaal niks. En... Toen waren er bepaalde gaswolken en die gingen dan draaien. En daar zou dan eventueel een ster uit kunnen ontstaan. Maar zelfs al zou dat werken, dan heb je nog een uh, oude ster nodig. Hmm. Dus er is geen enkele, ook maar theorie... die in de huidige wetenschap uh, verklaart hoe een ster kan ontstaan... zonder dat er een oude ster voor nodig is. En dat is, eigenlijk is het dus best een hele goede vraag van Joop. Ja, dat is zeker een goede vraag. Hoe wordt een nieuwe nou, ster gemaakt? Ja. Maar weet, dan, maar weet je dan ook niet wanneer een ster op is? Nou, dat is dan weer een heel ander verhaal. Oh. Heb je dan weer, uh, Daar gaan er miljarden jaren overheen. En op een gegeven moment ja, is, het gewoon, is er brandstof op. Dus oh ja. het is net een uh, energiecentrale eigenlijk. Oké, okay, maar de, de, de, die, deze bewuste brandstof gaat dan zo heel lang mee omdat? Omdat het een hele duurzame vorm van energie is. Het gaat oh. om kernfusie. Ah. En het zegt die term je wat? Ja, een beetje. Ja. Ja, het is een beetje het tegenovergestelde van kernsplitsing. Hmm. Zonder alle radioactieve afval erbij. En als je maar heel hoge temperaturen gaat bereiken, dan gaan bepaalde deeltjes samen met elkaar. En dat geeft een enorme lading aan energie. En, en dat... dat gaat dan bij een ster in de vorm van licht en warmte eruit. Maar op een gegeven moment is het toch op. Ja, uiteindelijk is alles op. <laughs> dat klinkt wel heel dramatisch, maar het is wel waar. Uiteindelijk, ja, het is, wel is, uiteindelijk, is, uiteindelijk is alles op. Dat is ook op. het bewijs. Dat is leuk dat je dat zegt, hè? Uiteindelijk is alles op. Het heelal kan niet eeuwig bestaan. Als het heelal zeg maar geen beginpunt zou hebben, mm -hmm. dan was alle energie al lang opgebrand en alles al afgevlakt en was er niks meer. Dus ja. er moet een beginpunt zijn. Dus we hebben de muur gewoon nog steeds niet gevonden. En de muur niet gevonden? Nee, we hebben de muur nog niet gevonden. Welke muur? Van het heelal. Nee, klopt. De buitenmuur. We hebben nog niet gevonden. Nee. nee. Ja, dat komt dan nog. Er zijn wel schattingen van het zou zomaar zo groot kunnen zijn. Maar ja, wie weet hoe ver wij kunnen kijken. Ik vind, wel, ik vind jou wel een beetje klinken alsof jij ook weet. wat, wat de calciumoxide in zo'n blikje wordt. nadat je de zelf, zichzelf verwarmende Chocomel hebt gemaakt. Ik uh, durf het niet te zeggen. Daar zou ik echt uh, nader uh, naar moeten kijken. Maar ik hoor aan je dat je het wel graag wil weten. Ja, ik vind het zeker interessant. Nou, wie en weet. Daarom het... luister ik ook altijd naar <laughs> Dat er zomaar onverwacht zoiets weer voorbij komt. Nou, misschien is er nog iemand die uh, het antwoord kan geven via 0800 Ja, ik kan één klein, een, als ik mag, hè? Ja. Eén klein interessant dingetje erbij vertellen. Mm -hmm. uh, je hebt in de VS een veel beter debat uh, tussen creationisten. dus mensen die in de Bijbel geloven. en iets... evolutionisten. Ja. Daar heb je hier in Europa amper. Maar als je naar de Bijbel kijkt, daar zegt God. Ik heb de sterren gemaakt zoals ze zijn. Ja. En volgens de huidige theorieën van de moderne wetenschap zou dat heel goed kunnen. Ja, is dat eigenlijk de beste uitleg? Ja, vind ik wel. Dat hij het toen, dat het, dat hij het toen zoals ze waren gemaakt heeft. Ja, net als dat er ook een, een schepping is, hè? want als het er geen beginpunt is, dan moet alle energie al weggeëpt zijn in het heelal. Dan had het niet meer bestaan. Nou, nu wordt het ingewikkeld. Dankjewel, Jeroen. Oké, okay, <laughs> Tot de volgende uite. keer. Hoi. Uh, ik heb een cryptogram om het gewoon weer eventjes allemaal heel behapbaar te maken. Uh, ja, ik vind hem heel grappig zelf. Het is uh, uh, natuurlijk weer een actuele crypto. crypto. Uh, zeven letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800 1121. En de opgave is Rijd in een kiesdistrict. Rijdt in een kiesdistrict. Zeven letters en de oplossing is door te geven via 0800 1121. Robert Jan. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hallo. De opgave. Oh ja, die verschrikkelijke rekensom. Nou, het valt mee. Oh. Je hebt het over drie broers die betalen ieder 25 euro. Ja. Voor een telefoon. Ja. Die 75 euro zou kosten. Ja. De winkelier geeft ieder 1 euro terug en stopt 2 euro in zijn zak. Ja. Dus de telefoon kost niet 75 euro, nee. maar 70 euro. Oh ja, dat was de stap. Nou heeft hij zelf ja. 2 euro in zijn zak gestopt. Ja. Dus het kost niet 70 euro, maar nee. 72 euro. Ja, die Deel 72 euro die geef je niet terug aan hem, maar die pakt hij gewoon er nog bij. Ja, dat was het. Die, dat is de telefoon, ja. Ja. Hé, gelukkig. Ik kreeg het al helemaal weer benauwd. Ook opgelost. Ja, maar wat is dit nou voor een rottig sommetje, dat het altijd maar weer op blijft duiken? Maar nou, je zegt het verkeerd om. Ja, en, dan, en daar trappen mensen zoals ik dan weer in, en dat is natuurlijk grappig. Ja. Precies. Nou, helemaal uh, opgelost. Dank je wel, uh, Robert-Jan. Mag ik ook de cryptogram nog oplossen? Oh, echt? Weet je hem nu al? Ik denk het wel. Dat is wel heel gemeen. Dus proberen, nu, uh, proberen nu honderden mensen proberen nu het telefoonnummer te bereiken... met de goede oplossing van het cryptogram. Nou ja, maar uh, het zij zo. Als jij, als jij denkt dat je het weet, dan weet je het misschien wel. Uh, de opgave was, rijd in een kiesdistrict. En de oplossing bestaat uit zeven letters. En wat denk je dat het was? Stembus. Hij nou, was ook gewoon te makkelijk, hè? Uh, ja. Of ben je gewoon heel goed in crypto's? Nee, helemaal niet. Oh, nee, zie je, dan was hij te makkelijk. Het is inderdaad goed. Het was stembus, hè, wat sneu zeg. Vind ik nou zo verdrietig voor die mensen die thuis nog zitten te puzzelen. Maar ja, het is niet anders. Uh, Robert-Jan, blijf even hangen voor je gegevens. Dan krijg je een cadeautje toegestuurd. Dank je wel. Een aardigheidje. Jij bedankt. Oké, okay. Doeg. Doeg. Martin. Goeiedag, Maarten. Oh, hallo, Maarten. Hoi. Zeg het uh, eens. Ik had eigenlijk een vraag. Ja, uh, in Nederland had je allemaal verschillende geloven, uh, zeg maar. Ja. Dat is herbos en. Uh, uh, hoe weet je het allemaal? Ja, nee, dat wat maar je wilt. Ik, ja. <laughs> ik ja. was eigenlijk benieuwd uh, wat het verschil is tussen gereformeerd en oud gereformeerd. Oh. Wat? Hoe kwam ja, dat, dat hierop dan? Ja, ze zitten ze dus zo over na te denken. Oh. benieuwd. Nou, oud gereformeerd ik, ik, is gewoon ouder dan gereformeerd. Ja, dat lijkt wel. Maar... Nee, dat is flauw. Ja. Het verschil tussen gereformeerd en oud gereformeerd. Ik ga mijn best doen voor je. Is goed. Jij bedankt voor je vragen. Dankjewel. Doeg. Doeg. André. André. Of anders Bert. André ja, of Bert, iemand. Hallo. <laughs> Hallo. Uh, de, de, de vraag was uh, waarom uh, er mensen zijn die het geluk niet in zichzelf zoeken, maar buiten zichzelf. Ja. Uh, dat komt denk ik omdat mensen gewoon verschillend zijn. Ehm um, ja. ja. Er zijn mensen die, uh, uh, die, die zoeken naar uh, liefde en warmte. En er zijn mensen die zoeken naar, uh, uh, naar mooie dingen. Ja, maar... Oké, okay, liefde en warmte om geluk te vinden? Ja. Of mooie dingen om geluk te vinden? Uh, ja. Dus jij denkt dat als zoveel wijze mensen zeggen... je moet het geluk in jezelf vinden... dan, zijn, dan gaan die wijze mensen ervan uit... dat die mensen op zoek zijn naar liefde en warmte? Uh, dan behoren ze tot dezelfde categorie. <laughs> hey, ik vind het zelf ook al filosofischer... dan dat ik achter mezelf gezocht had, hoor. Uh. Maar ja, goed. het is uh, net als dat je, je SP'ers hebt en is. Hm, ja, er zit wel wat in. Maar ja, als zoveel wijze mensen nou uh, adviseren om de een te stemmen, waarom stemmen mensen dan nog steeds op de ander? Uh, omdat, omdat we altijd zelf denken... Omdat het mensen zijn. Hm, ja, en of, om... Ja, dat is... Dat is gewoon, denk ik, het grote het, het, het verschil. Ik hoorde uh, voor een tijdje terug op de radio dat er een mevrouw, een, een Amerikaanse mevrouw is, die uh, een, een ideale uh, levensinstelling heeft. En dat is uh, dat uh, iedereen gewoon het beste voor zichzelf moet, uh, moet maken. Ja. Uh, en uh, dat is uh, ook een manier om in het leven te staan. Net als dat er mensen zijn die hun hele hebben en houden gewoon weggeven. Ja. Ja, mensen verschillen. Nou, ik vind dat wel een mooie duiding. Wat vind jij het belangrijkste? Uh, ik word voor de categorie mensen die het liefst alles weg zou geven. Echt waar? Ja. Maar nou, ook echt alles? Uh, ja, ik hecht niet zoveel lang, uh, aan materie. Nou, dat is wel mooi. Dat ja. Is, uh... Oh Ja, licht dat kan je leven staat, hè? Ja, dat is ook zo. Als... Ik, ik geloof dat ik wat hebberiger ben. Ja, daar goed. Weet je, allemaal al zijn we toch uh, allemaal een beetje van hetzelfde. De, de een die legt wat meer prioriteit. of uh, uh, vanuit zijn, zijn uh, gedachtenleven of vanuit zijn gevoelsleven. We uh, leggen prioriteit bij uh, materie of bij liefde. Ja. Nou, ik vind het ik vind een mooie ja. bijdrage, dankjewel. Graag gedaan, joh. En een fijne nacht nog. Dankjewel, jij ook. Oké, okay, doeg. Doeg. Hoi. Bye. Allemaal op weg naar niets Doen we zus of zomaar iets Soms net echt, maar meestal kies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 dus hebben ze nog steeds niet door Dat een glimlach beter staat Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees er blij van in jezelf Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees en blijf van in jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, broers, vind jezelf. Wees en blijf van in Simplistisch verbond. En Zoek jezelf. Ik vond het wel mooi aansluiten. 0800 1121 Met uh, alle vragen en alle antwoorden ook. Zo uh, eens even kijken hoor, wat ik, wat ik nu nog mis. Want uh, dat is weer lekker beantwoord in ieder geval. Maar uh, even kijken. Uh, Maarten wil dus graag het verschil weten tussen gereformeerd en oud gereformeerd. En dat, uh, dan zit ik dus nog met dat chemische spulletje dat in dat blikje met zichzelf verwarmende chocomelk zit. Dus uh, mocht je dat weten, laat het ook even weten via 0800 1121. Um, Ineke? Ja, ik ben er weer. Ik weet niet of ik het gemist heb dat je een antwoord gekregen hebt op die uh, gedichteninzending. Uh, ja. Op dat digitale betalen. Ja. Heb je ja, niet geluisterd, Dineke? Jawel. Ik heb het gaat al steeds... vier uur over niets anders. Nee, het is <lacht> Ik heb je geprobeerd te mailen, maar ik wist je mailadres ook niet meer. Oh, oh, oh, oh. Toen heb ik alles opgezocht. Nou, dat was een wanhoop. Ja. Maar uh, is er een, een, een, uh, iemand geweest die je gezegd heeft hoe ik het doen moet? Nou, sowieso uh, hebben we, zijn we er inmiddels achter dat het o om de nationale gedichtenwedstrijd gaat waarschijnlijk. Ja, van, uh, ja, van Met het oog op morgen. Ja. En dat op de, op de site van, uh, van de Nationale Gedichtenwedstrijd allerlei manieren staan om te betalen? Nee. Nou, of, Niels heeft het voorgelezen, die kwam tot, tot van alles en nog wat. Dus die, uh, op, de, uh, op de site van, en, en welke site is dat? Ja. Dat is van de Nationale Gedichtenwedstrijd, maar er staan ja. er geen allerlei manieren van betalen. Maar nou, hij heeft ze voor zitten lezen. Ach oh, nee, ik heb het niet. Ik heb dat niet gehoord en ik weet het ook niet. Nou, dan ga ik nog maar eens keer kijken. Ja, maar ik maar, kan het niet vinden hoor. Of een bankrekening of wat dan ook. Nee, is. maar er staan natuurlijk verschillende manieren om, uh, om te betalen. En uh, hij heeft gewoon een gedicht in. Hij heeft nu. Je zal zien dat hij dus dan gaat winnen. Want hij heeft een gedicht in. Dat was een mooi <laughs> gedicht ook. Om te kijken ja. hoe de betaling dan werkte. Maar los daarvan, ja. als, je, als je het gewoon invult. dan krijg je op een gegeven moment ook een vermelding van een eigen nummer en een bankrekening. Maar goed, het, dat geldt allemaal voor deze ene. dit ene ja. voorbeeld. En ik vond jouw vraag juist zo goed, omdat het. Uh... Ja, want dat, dat, dat betalen via de. hoe heet het, computer. Ja, ja en als dat... je het niet doet, dan, dan gaat het weer. Nou ja, goed, dat inloggen bij mij dat ging ook niet goed. Nee. Dus ik zal wel iets verkeerd gedaan hebben. Maar, maar meestal je, is het dat... zo dat je. inderdaad, dat als je dan wel wat dingen. ...dingen invult... Want, ja. je, want het is namelijk, stel dat ik het wel wil betalen via internet... dan moet ik ook kunnen controleren naar welk rekeningnummer het ja, gaat. Ja, want moet dat toch kunnen. Ja. Dan zal dat toch wel iets niet goed gaan bij mij. Nee, ergens... Maar ik had nog een antwoord voor die meneer met die door... Met oh, die ja, maar, ik uh, moet, ik, maar ik moet ook nog zeggen, dat ik, ik nou weet ik zijn naam oh. niet meer... maar ik zeg uit mijn hoofd Mark en dan, of Maarten of... maar nee, dan heb ik straks helemaal de verkeerde, maar die was zo vriendelijk. Die zei van, ik wil het best even... die, die wilde zijn computer en zijn rekeningnummer alles ter beschikking stellen. Dus als jij nog... Oh, uh, als je nog rijk wil worden, dan moet je bij hem wezen. Ja, maar wie is het? Ja, maar de, als je volgende keer dat je vraagt vraag stelt... moet je dan ook wel naar het antwoord blijven luisteren natuurlijk. Ja, dat... Dit kan ik natuurlijk probeer. Niet. Maar mijn, de radio staat in de slaapkamer en de computer in de huiskamer. Oh, dat dus ja. is moeilijk. Nou, dan is het je vergeven. Maar je had nog wel een antwoord. Ja, voor die meneer met die hurricane. Die, ja. Die, uh, nou, die had het dus helemaal mis. Want het is wel degelijk zout water wat opgenomen wordt... door een hurricane, op zee... En die het regent bij het leven zout water op de eilanden. Want ik, oh. heb, ik heb een tijd gewoond op Sint Maarten in de Antillen. En daar kom je regelmatig in aanraking met of de uitwassen ervan of in ieder geval een hurricane. Oh. En dan moet je wel degelijk dus de stop op je regenbak zetten. Uh. Want je krijgt. Alleen maar zout water door je kraan, anders Het oh. uh, regent echt zout water, al die planten gaan dood, alleen de palmen overleven. Ah, daar, vandaar al die palmen. Echt, ja, het is een soort uh, generator die dus dat warme water opzuigt en dan weer uh, naar beneden gooit. Toch, maar het, het is natuurlijk wel degelijk zwaarder, dus in de omgeving van de wervel... Daar komt meer zoutwater terecht dan bijvoorbeeld 40 kilometer verder. Ja, dat want ik heb, net, ik, heb, ik heb net, uh, hoe zeg je dat, Sandy gehad. Ja, ik heb Sandy gehad. Ik heb Sandy gehad. Zuidwater... Ja. Maar waar ze, hoe ver zat je van Sandy af? Ik zat behoorlijk ver van Sandy af, dus dat zal het dan ja. geweest zijn. Maar ik ben, want ik zat in Florida, zeg maar, vlak voordat uh, voor uh, Sandy, Sandy naar New York Adamson. trok. Dus ja, wij, hadden, nee, dat is te ver. wij hadden storm dat is te ver. en slagregens en toen heb ik ja. even geproefd. Nee, maar dan is het ook niet meer zout. Nee. Want dan zit je te ver van de wervel zelf af. Ja. En dan, uh, ja... Okay. Maar wel degelijk als het oog, net zoals bij Louis op Sint Maarten, als het oog overkomt. Ja. Nou, daar ben je nog niet jarig hoor, want dan is alles en alles vergeven ja. van het zout. Dat is echt ja. Ja. Nou, dan... nou, We hebben het verschillende keer meegemaakt. Dus... Echt waar? Heb je dus het verschillende... Je... Sorry, ja, we hebben het echt uh, heel, of heel dichtbij of ja. echt over eroverheen. De maar... laatste, Louise, dat was een vreselijk iets. Daar is Nederland nog ingesprongen met hulp veel ja, ja, ja. ja, Dat was zo erg. Ja. Maar wat, wat me nou opvalt is dat de meeste slachtoffers dan uiteindelijk vallen... doordat ze of zo suf zijn om bijvoorbeeld op het strand te gaan kijken naar de storm... Ja, ook. Ja. Of omdat ze een boom op hun hoofd krijgen. Worden, die bomen, dat zijn nog linke dingen, hoor. Ja, dat is waar. Maar op de eilanden is het ergste dus te... De... De, de staatwater die op de daken liggen, de zinkplaten. Oh, dat zijn de ook link, ja. Ja, ja die ja. gaan als messen overal doorheen. Ja. En dat is daar dus de grootste boosdoener. En de mensen die dus heel zoeken op hun boot omdat ze daar wonen. Ja. ja. Die zie je ook nooit meer toe. Dat is ook geen verstandige plek, nee. Nee, is ook niet verstandig. En waarom woonde je daar, Ineke? Uh, omdat mijn man daar een baan had. Als wat dan? <laughs> Als, als, uh, als, als, stormen. als directeur van het Food Center heel oh, okay. erg bekend op uh, Sint Maarten. Oh. En nu weer uh, in Nederland? En nee, mijn man is helaas overleden. En ja, nu ben ik dus weer in Nederland. Ja. Ja. Daar is niets aan te doen. Daar gaat, het leven gaat door. Ja. Maar je wilde <laughs> daar niet blijven? Nee hoor, het werd ten eerste voor mij dus te warm. Oh. En ja, want dat kan ook natuurlijk. Want de laatste jaar woonden we op Aruba. En daar is het een stuk warmer dan Sint Maarten. Ja. Want dat ligt een heel stuk zuidelijker, dichter bij de Evenaar. En dat is dus veel, uh, veel echt warmer, heter. Ja. Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat kun je of wel opbrengen of niet. En mijn man die kreeg diabetes, dus ja, die moest ook naar Nederland terug. Helaas. Ja, helaas. Ja, en dan zit je ja. hier in de kou. Ja. Want het was wel machtig mooi hoor, daar allemaal. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dankjewel dat je nog even belde. Ja, ik wilde het nog even zeggen. Ja, hartstikke en ik goed. Ga die, uh, ik ga nog eens proberen om mijn gedicht te Ja, kijken. precies. Ja, heel goed. Okay. <laughs> Hartelijk dank voor de moeite. Ja, en, jij ook, Ineke. Dankjewel. je wel. Tot nacht verder. Dag. Dag. Meneer Keijzer. Oh, goedemorgen. Hallo. Ik met apenzuur. Oh, echt ja. waar? Ja. Wat zegt u? Schrok je echt? Ja, ja nou ja. Je kon ik toch verwachten... Ben, nou, ben ik zo doof, dan ik denk ik, hé, hey, daar komt ze. Ja, dan hoor je me niet aankomen, nee. Maar <laughs> ah, uh, de laatste keer, oh, mag ik de groeten doen aan de patiënten die nog in het Sinaï-centrum liggen? Ja hoor. Want de laatste keer heb ik gebeld vanuit het Sinaï-centrum. Oh, en dan doen we nu even de groeten aan de mensen die daar zijn achtergebleven. Ja, heel gek, maar veel luisteren naar snel. Ah, nee, dat is helemaal niet gek. Wat oh, moet je anders? Nou ja. Ik dacht de ja. eerste keer, hoe oh, kan dat nu? zo zeggen we horen je stem. Horen oh, mijn stem. Ja, toen heb ik jou gehad. Dus die mensen die luisteren allemaal. Ja. Maar, maar meneer Keijzer, betekent dat dat ja. het beter gaat dat, dat je eruit bent? Uh, ja, ik, uh, oh, dat is fijn. ik ben veel rustiger. Ja. Ik sla niemand meer voor, laten we het maar nou rustig zeggen, voor de bek. Nee, dat is ook prettig. Nou, ik was, eigenlijk was ik helemaal, uh, ik was de kluts kwijt. Ja, ja. En dat, uh, dat, dat dromen dat ik dus s'nachts doe. Ja. Ja, dat is dus ook idioot. Daar hebben ze ook iets geprobeerd eraan te doen. Ja. En ik heb toen een uh, oproep gedaan. Uh, de verpleegster die, dus de, de vliegenier, zou het vliegtuig hebben gehaald s'nachts. Ja, precies, ja. En hij moest er geen hoofd hebben. Maar ik, heb er geen, ik ben in slaap gevallen en ik heb niet gehoord wat er. Nee, maar dat er is, is ook niemand opvang geweest opvang. die... Uh, nee, maar er, er is wel een hoop over gezegd. Maar, um, en er was eigenlijk ook nog iemand die zei... Um, dat je misschien um, je daar ook niet zo in vijst, vast moest bijten. Ja, ja. Maar als jij in bed ligt en het uh, het is zo saai als je er zo dagen druk bent geweest... dan begint het in je hoofd te malen. Ja. Ik heb er nooit last van gehad... Toen ongeveer uh, 83, en toen is dat begonnen, en dat zeurt gewoon door. Ja, nee, ik ik weet niet. Ja. Uh, het einde heb ik niet verteld, want het, uh, omdat ik met dat hoofd zit te zeuren, want de volgende dag kwam ik dus met mijn vriend Cor. Achter wel Baumar. kwamen we weer bij het vliegtuig, en daar stonden de SS'ers 6s op wacht. En die hielden een voetbalwedstrijd met dat hoofd. Hmm. Kun je je het voorstellen, als je dus als jongetje van 9 jaar, je dat voor je ogen ziet. Ja. Dan. Uh, Nee, maar daar word, de weoper, ik wil niet het hele gesprek van de vorige keer weer herhalen. Nee, maar er was, nee, nee, nee, er was maar er iemand die zei dat je inderdaad... Nee, maar je bent gewoon wel de, de behoorlijk getraumatiseerd. En daarom zat je natuurlijk ook daar. Maar wa waar belde je deze keer over? Nou, ik word in 1944. In, ja. in de zomer van 1944 heeft het op de weg. Ja, yeah, je zei net, je hebt in Wintersheim gezeten. Maar ik zat aan de andere kant dan ook wel bij Wintersheim, hoor. Uh, we maakten de hele boel eigenlijk uh, omzwollen, maakten onveilig. Ja. <coughs> maar op de Meppelenstraat stond een uh, Rode Kruiskolonne, die stond onder de bomen. Uh, de... Je kon ze dus vanuit de lucht niet zien, maar er bleek geen uh, Rode Kruiskolonne te zijn. Die, zaten, die auto's die zaten vol met munitie. En op een gegeven moment de jagers uit de lucht. En die begonnen te, te schieten, maar dat was in het Wilde Weg. Maar ja, je kunt in het Wilde Weg ook geraakt zijn. Nou, toen heb ik werkelijk in mijn broek gedaan, hoor. En we zijn door... Een, uh, uh... Meneer Keizer, Ja? Want ik, ik weet dat u heel veel hele mooie verhalen kunt vertellen. Maar, maar wat was... Nou, dat zijn geen mooie verhalen. Dat zijn rot verhalen. Uh, zijn, eigenlijk zijn het helemaal geen mooie verhalen. Maar was er een vraag of was er een antwoord? Ja, uh, wie, wie, wie, wie weet wanneer... het transport dat er gestaan heeft. Ja. Want ik heb een, een aanvraag over de VUBO ingediend. Maar ik heb geen datums... Ja, moet je dus als, als, als kleine jongen, moet je de datums ook nog weten. Zo is het hier in Nederland. Hmm. Dus uh, zou er nog iemand weten die, die, dat die munitietrein er heeft gestaan? En dat er een beschieting op uh, geweest is? Nou ja, dat zal de ondergrond zo doorgegeven hebben. Maar ja, de meeste mensen die zijn er dus niet meer. Maar zou er iemand zijn die, die zegt, hé, hey, ja, dat heeft toch bestaan? Ja, ja. Maar niemand gelooft mij. Nee. Nou, ik, ik, ik durf niets te beloven. Maar misschien dat er iemand het verhaal herkent en nog belt. We hebben niet zo lang meer te gaan in deze uitzending. Maar wie, wie weet, meneer Keizer. Ook je Bedankt, hè? Nou, oké. Okay. <laughs> en sterkte. Rustig, ja, beetje rustig aan, hè? Oké, okay, zullen Goed. we doen. Doeg. Doeg. Ari. Goedemorgen, met Ari. Dag, Ari. Hallo, Astrid. Ik begrijp dat het gaat over een uh, residu wat achterblijft in een blikje. Als je dat uh, opengemaakt hebt en dan uh, zijn eigen verwarmd heeft. Ja. Ja, nou, ik denk dat, de ik denk dat het de reststof is van grootsteenontstopper. Grootsteenontstopper? Ja, want je hebt toch ook van dat spul: kastricht-soda. Uh, dat gooi je in een verstopte uh, uh, afvoer. Ja. En dan uh, wordt het warm. Oh ja, en, dat weet ik niet. Ja, en hoe moet je dat moeten ontstoppen? Dus ik denk dat het ontstoppen is. Maar ze stoppen toch geen ontstoppen in zo'n blikje? Nou ja, wie weet wat ze er erin gooien. Ja, waarom ook niet, hè? Ja, daarom, als het maar warm <laughs> wordt. Nou, dat, dat, ik denk dat dat het is. Laten we het daar maar op houden, want dan kunnen we het mooi afsluiten. Zeg, jij bent net ergens aangekomen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ga weer in een trein rijden, de, waar ga je naartoe? Weer naar Eindhoven. Oh, mooi. Nee, dan weer, is het goed. Weer die containers met van alles erin. Oké, okay, dan ben je ruim op tijd. Ja, vast wel, maar geen uh, grootsteen want er mogen geen uh, containers met gevaarlijke stoppen naartoe. Nee, precies. Nou, de, voorzichtig en niet onverwachts links of rechts afslaan. Ja, ik hou hem tussen de lijntjes. <laughs> Oké, okay, goede reis. Doegari. Doe. Doe, Timo? <laughs> Ja, goedemorgen Astrid. Hallo Timo. Jos had een vraag waarom mensen het geluk buiten zichzelf zoeken in plaats van in zichzelf. Ja. Terwijl zoveel wijze mensen zeggen dat dat uh, geluk in zichzelf moet worden gezocht. Ja, dat is precies de vraag. En ik heb er heel lang over naast te denken. Ja, oh. Ik ben helemaal gepasseerd langs herinneringen, fantasieën, gevoel, eh, gedachten, cetera. Etcetera. Maar uiteindelijk kom ik tot de slotconclusie dat het... Uh, meer moeite kost om zelfvoorzienend te zijn... dan om uh, je te specialiseren. Dus zelfvoorzienend houdt in dat je je eigen verlangens en behoeften vervult. En dat kost uiteindelijk meer moeite dan je te specialiseren... waarmee je zeg maar de verlangens van andere mensen vervult. Poel. Snap je wat ik bedoel? Nou? Nou, kijk... Uh, als je je eigen verlangens moet be bevredigen, dat is zeg maar veiligheid. Dus dat je zeg yeah. maar, lichamelijke integriteit wordt uh, gewaarborgd. En dat je je voedselbehoeften voorziet. Uh, de laatste tijd wordt er vaak op Radio 1 gesproken over preppers. Dat zijn mensen die geheel in hun eigen behoeften voorzien. En yeah. dat is best wel bewerkelijk. Yeah. Yeah. En als je gewoon zeg maar in de huidige maatschappij, die doorontwikkeld is door de eeuw heen... een specialisatie kiest waarmee je zeg maar een niche. Bedient, uh, om een deelbehoefte van een ander te voorzien, waarmee ja. je geld kan verdienen en met dat geld zeg maar andere specialisaties in kan roepen om in je eigen behoefte te voorzien, dan is dat veel efficiënter. Dus het kost minder moeite. Ja, en dan, dan moet je je dus wat meer op de samenleving en op anderen en op dingen buiten jezelf gaan richten. Ja, dan moet je je naar buiten richten. Maar daarmee zit je wel zeg maar met meerdere kapiteins op één schip in plaats van met één kapitein. Dus dan. Ja. Levert altijd een deel ongeluk op, voor een deel ongeluk op, omdat je altijd een deel van de verlangens buiten jezelf niet kan bevredigen. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik, ben ik toch blij, Timo, dat jij daar even over bent gaan nadenken. Want ja. ik dacht nog even, dat, we, dat wordt niet wat met een antwoord voor ja, Joost. Het is maar een mening, maar als hij aanstaat, is het meegenomen. Hij slaat bij mij goed aan, hoor. Oké. Okay. Ja, dankjewel, Timo. Hoi. Doeg. 0800-1121. We hebben nog een kwartiertje te gaan ongeveer. En ik heb eigenlijk nog maar één vraag waar echt nog geen antwoord op gekomen is. Nou, twee. Als ik de grootste en stoppen, nog niet helemaal goed reken. Um, namelijk de vraag van Maarten, die net nog binnenkwam: wat is het verschil tussen. Gereformeerd en oud gereformeerd. Dus als je dat weet, bel dan nog even naar 0800 1121. Rob. Ja, present. Hallo. Ja hoor. Ja, uh, <laughs> ja ik had nog een aanvulling uh, ja. op, die, uh, op die vraag die er straks geweest is over, uh, over die Champions League. Ja. Ik heb daar Goals geleden namelijk naar een vriend van mij, heb ik, dan, heb ik daar nog eens naar geïnformeerd. Die is geavanceerder dan ik en die kan dat <lacht> nagoogelen of zo. Ja. En uh, toen heb ik uh, vorig jaar al uh, heb ik een smsje van hem terug ontvangen. <lacht> dat toen maar. Dat, uh, waarom weet ik eigenlijk niet, maar ik heb dat gewoon bewaard. En <lacht> uh, ja, daar uh, staat uh, Rob na enig na research. De componist heet Tony Britton. Ik heb geen idee of hij familie is van Benjamin Britten. Oh. Hij heeft een van de coronation anthems van Handel, namelijk Zadok de Priest, uh, bewerkt tot de tune van de, van de Champions League. En dan zet hij er nog achter, misschien heb je wat aan deze info. Ga je weer goed, <lacht> hartelijk Nou, dat klinkt als zo'n lief smsje, dat moet je inderdaad bewaren. Ja, dat vond ik ook wel heel erg hartelijk. En uh, ja, het is, uh, misschien heeft hij een voorzien, uh, voorzienende geest gehad. <coughs> om, uh, om, me dat, uh, om me dat zo te zenden. Want ik kon natuurlijk uh, ook niet weten dat dat ooit nog eens een keer in s nachts zuster ter sprake zou nee, komen. Nee, maar toch bewaard, hè? dus dat heeft ja. toch. Uh, ja, dat, dat, er is toch een belletje, alarmbelletje gaan rinkelen. Nou, dat is leuk. Dan hebben we toch echt uh, die hele tune wel compleet behandeld. Inclusief ja. tekst en een stukje geluid uh, erbij. Hartstikke ja. fijn Rob, dankjewel. Hoe, hoe heette degene die jou dat sms'je stuurde? Dat we even de credits wel delen. Ja, dat is, uh, dat is een vriend van mij die in de ziekenzorg werkt. Ja. En Marius heet Marius. Het zou helemaal, uh, zou, zou het wel, uh, wel de klap op de vuurpijl mogen heten... als die ook nog zit te luisteren in de nachtdienst. Dat zou mooi zijn. Of als morgen iemand zegt... Hé, hey, Marius, je was nog op de ja. radio. Uh, <laughs> Marius bedankt ja. en Rob bedankt, hè? Ja, is goed, hoor. Het is, mo Moet ik het nog een keer halen, of weet je het nu? Nou... Het is, uh, uh, Tony ja. Britton, is het ja. dus. Ja. En die heeft dus uh, een van de, van de coronation anthems van Handel. Uh, Z Geheten Zadok de Priest heeft hij bewerkt op de tune van de, van de Champions League. Kijk. Zo staat het er. Dankjewel. Ja hoor, goed zo. Doeg, goeienacht. Ja. Doeg. En bedankt ook Marius. Um, Hé hey Nicolien. Hey Astrid. Hallo, was je al wakker? Ja, ik ben hard bezig. Er moet gewerkt worden hier. Ja, wel even voor de mensen die het niet weten. Nicoline is uh, uh, droomcoach, zoals we dat altijd zo mooi zeggen... en al meerdere malen uh, in de uitzending geweest uh, bij Nachtzuster. En een tijdje geleden had ze het er al over... namelijk over een uh, nachtmerriesymposium. En het komt er, hè, het nachtmerriesymposium... Aanstaande zaterdagmiddag al. En het is zo leuk. Jou, jij was de eerste waarbij ik het op de radio mocht zeggen. En ja. nu is het er gewoon. Dat, dat het een, een echt officieel nachtmerriesymposium symposium ik blijf, het, ik blijf het mooi vinden. Um, wat gebeurt er allemaal? Uh, ja, het is de eerste in zijn soort. Astrid, ik ben zo trots. Uh, met de Vereniging voor de Studie van Dromen hebben we de drie mensen in Nederland en België. die echt de top zijn op het gebied van wat kun je nou doen aan nachtmerries. Die hebben we bij elkaar. We hebben professor uit Leuven, um, meneer Hebrecht, die komt vertellen waar dromen vandaan komen... en wat voor medicijnen bijvoorbeeld nachtmerries kunnen veroorzaken. Ik vind het handig om te weten. Ja. Um, er komt um, professor Lansé uit Universiteit Utrecht vertellen... wat je zelf tegen een nachtmerrie kunt doen. Um, nou, ja, Dat zeg ik natuurlijk ook al tijden. Um, en uh, een therapeut uh, met al 25 jaar ervaring, veel meer dan ik op het gebied van specifiek nachtmerries... die komt uitleggen hoeveel verschillende nachtmerries er eigenlijk zijn... en dat elke nachtmerrie eigenlijk zijn eigen aandacht verdient. Ja. Nou, ik, uh, ik, het is in Amsterdam... en ik hoop gewoon dat heel veel mensen kunnen komen... want dit moeten, we, dit moeten we doen. In het planetarium is het, hè? Ja, ja, ja. op uh, zaterdagmiddag. En uh, aanmelden uh, kan nog steeds. We ja. hebben gerekend op veel mensen, maar... Uh, je kunt gewoon komen naar het planetarium op zaterdagmiddag om 1 uur. Um, of eventjes naar droomvereniging.nl gaan. En een kaartje alvast reserveren. Dat is wel slim. Kijk. Hey, en nou had ik net um, uh, weer iemand aan de telefoon. Die heb ik, al, heb ik al wel eens eerder gesproken. En het is een, een naar verhaal. Die heeft een, echt, uh, zulke nare dingen meegemaakt in de oorlog. Dat het, uh, dat het maar niet uh, uh, weg wil gaan. En hij vertelt net ook weer dat hij nog steeds weer terug moet. Eigenlijk heeft hij verschillende dingen meegemaakt waar hij steeds maar weer aan terug... en dan is het volgens mij niet eens echt dat hij al slaapt... maar ja, ja dat dingen die maar terug blijven komen. Had jij misschien nog een tip aan hem? Uh, nou, ik vind dat... Je kent mij, hè, zulke, zulke complexe zaken... Ja, ben je heel voorzichtig uh, mee. Daar ga je niet zomaar zeggen... nou, dan moet je gewoon dit doen, want zo werkt het niet. Nee. Wat ik wel uh, heel erg uh, mooi aan hem vind... is dat hij erover blijft vertellen... Want het blijkt dat als je dat blijft doen, dat dat een van de belangrijkste dingen is om te verwerken. Mensen die dat niet doen, die krijgen vaak sneller nachtmerries dan mensen die er overdag over kunnen praten. Ja. Nou, dan is het, uh, heeft het nog een beetje bijgedragen dat hij er weer eventjes, uh, meneer Keizer er weer eventjes was vannacht. Ja. Hey, mag ik jou uh, zaterdag ontzettend veel plezier wensen? Super, dank je wel. En uh, ja. je weet het wel, als er weer iets over dromen is, bel ik je wakker. Jij bent de eerste. <laughs> Dag Nicolien. Doeg. Doeg. Jos. Jos. Hallo. Nee, nou, maar ik hoor wel iemand. Dus mocht je nu in de wacht zitten en denk van... mag ik op de radio? Zeg dan even wat. Niemand. Dat is best onhandig om nog elf minuten te gaan. En er is gewoon iemand die me niet hoort. Johannes dan? Hallo. Oh, nee, ja. Nee, ja. Wat? Ik, ben, ik ben Johannes, maar ik wou helemaal niet in de uitzending. Oh, maar, jee. Die, maar die man die zei gelijk van, van, van, uh, de, de, dat ik aan de lijn moest blijven. Ja, maar waarom uh, bel je dan als je niet in de uitzending wil? Ja, daar heb ik wel iets over gezegd tegen die man. Oh. Maar, maar ja, en, geef hem maar even weer terug. Ja, maar dat is ook wat. Dan heb ik helemaal niemand omdat jij met die man zit te praten. Ja, nou ja... I <laughs> <laughs> ik hang gewoon op nu. Dat wordt echt allemaal te veel. Ja, want het is allemaal leuk en aardig. Ik heb nog twee vragen die ik moet beantwoorden en nog tien minuten te gaan. Dus bel nu even naar 0800 1121. Uh, even kijken hoor, want uh, welke vragen heb ik het dan over? Nou, inderdaad, Maarten die heel graag het verschil wil weten tussen gereformeerd en oud gereformeerd. En uh, ja, ik tel hem toch nog even mee, hoor. die vraag van uh, René... die dus uh, een, een blikje had gekocht, daar zit zichzelf verwarmende chocomel in... of zichzelf verwarmende tomatensoep. Ik neem aan dat hij wel weet uh, uh, in welk blikje wat zit. En hij vertelde me dat als het zichzelf dan verwarmd heeft... daarna heeft hij dat blikje opengepeuterd en dan zit er een soort poeder in. En hij wil graag weten wat dat poeder is. Er moet toch iemand zijn die dat weet? 0800-1121. En dan inderdaad meneer De Keizer die nog, uh, die nog belde om uh, over een. Uh een Rode Kruiskolonne die uiteindelijk gewoon een, uh, ja, een, een kolonne van munitie bevattende vrachtwagens bleek te zijn. In 1944 op de Meppelenstraatweg bij Zwolle. Of iemand misschien de precieze datum daarvan kent. Nu kreeg ik via de chat binnen dat er wel iets bekend is over een munit mu munitietrein. Een Duitse munitietrein die beschoten is bij een uh, station. In Zutphen dan, op 28 september 1944. Dus misschien dat die dingen nog een beetje door elkaar zijn gelopen. Ik denk, ik roep het even, dat meneer Keizer dat in ieder geval weet. André, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Ik had een vraag. Ja. Waarom vliegen vogels altijd over het water, met de vleugelslaag over het water heen? Hè? Waarom vliegen vogels? Ja. Ja. Waarom vliegen vogels over het water, Ja. en dat ze heel laag met de vlugels over het water heen? Ja, dat ze zo, de, eigenlijk is de vraag waarom vliegen ze zo dicht bij het water? Ja, zo laag. Maar, maar André, zijn ze dan niet gewoon vis aan het vangen? Nee. Oh, dat is het niet? Nee, dat is het niet, want ik kijk zo vaak over het water heen. En ik kom vaak over het water, dus ik weet nog wel wel de weg. Ja. Nou, dan, uh, ja, ik, weet, ik, ik, ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken, hoor, binnen die paar minuten die we nog hebben. Maar ik ga het proberen. Maar ik lees altijd naar je zender, dus ik heb jullie de eerste keer te pakken. Kijk, hartstikke goed. Nou, dan, dan is de vraag in ieder geval een keer gesteld, volgende keer ook nog met een antwoord. Of er moet nu nog heel snel iemand bellen naar 0800 je Dankjewel, ja. André. Alles probeer ik volgende week door een keer, ja? Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan spreek ik je dan misschien. Oké, okay, ik bel je wel. Want ik heb alles de... voorgesproken. Ik ben elke dag naar Rotterdam onderweg ja. en ik zit elke uh, morgen om een uur of vier in de auto. Oké, okay. nou dan spreek ik je volgende week rond vieren. Oké, okay, doei! Dag André, hoi! Ben hey, ho oh. Ja, hé, hey, hey, nou? ja. ja? Ik woon in Zaandijk, want jij hebt ook in, uh, in de buurt van Rotterdam, gewoond, hè? Ja, ik kom uit Warme Veer. En ik in Zaandijk. Kijk, Zaankanten aankanten onder elkaar. Ja, we zijn in Limburg. Echt waar? Ja. Nou, dat je daarop kunnen aarden dan. Hey. Maar ik zwaar wel heel veel leven <laughs> Nou, zwerf voorzichtig. Goeie reis. Doe, doe. Doe. Doe. Doe. Ardo. Ja, goeie, Edel. Hoi. Arno. Ja, goeiemorgen. Hallo. Hoi. Ik Hai. Uh, luister ook eens een keertje naar de radio 1. En toen hoorde ik gevraagd over een gegeven meer of een oud gegeven meer. Wat ja. Stel dat dus is. Nou, mooi. Ja, weet je ook het ik antwoord? Sorry? Ja, weet je ook het antwoord? Ik weet ook het antwoord. Ik was eigenlijk verbaasd dat er, uh, dat er niemand anders is die het antwoord weet. Ja. Maar het is eigenlijk heel simpel. Gereformeerd, dat is uh, uh, in de kijkantrekkingen ik natuurlijk het uh, licht. Uh, ja. Dus het uh, heeft gereformeerd, hervormd en uh, nog wat dingen. En oud gereformeerd, dat is gewoon heel zwaar. Zwaar gereformeerd? Dus ik geef, uh, ja, zwaar gereformeerd eigenlijk. En waar staat oud dan voor? Uh, oud is heusenzuig uh, omdat het uh, wat langer bestaat. Ja, dat zal het misschien zijn. <laughs> Dankjewel, Aido. Graag gedaan. Jo, okay. doei. Hey. Jos? Ja, hallo. Ik, ik, uh, ik heb je een beetje geplaagd, Astrid, met ja. mijn vraag over het geluk in mezelf en buiten jezelf. Ja. Maar uh, ik heb eigenlijk mijn hele leven geworsteld met die vraag. Toen ik al drie ja. was, toen dacht ik. Uh, je weet je wel, waarom is er zoveel onrechtvaardigheid en bla bla bla, weet je wel. En, ja. uh, en toen had ik die bijna doodervaring, toen kreeg ik dus dat antwoord, want toen had ik het geluk in mezelf. Dus als we baby zijn, dan gaan we steeds meer naar buiten kijken, dat is natuurlijk, hè? Ja. En we gaan ook steeds meer naar buiten luisteren, hè? Ja. En we gaan mm, ook steeds ja. meer ja, proeven en voelen met de huid. Dus alles wordt naar buiten gericht, alleen. Ja. Het punt is in die bijna doodervaring, wat er dan gebeurt, is dan gaat de film van je leven rollen. Nadat je naar je geboorte toe zelfs. En als een baby, en dat zul je ook gemerkt hebben bij jouw kinderen. Die hebben hun zintuigen nog veel meer naar binnen gericht. Daarom moet je ook. Um maar je belt nu eigenlijk met het antwoord op je eigen vraag? Ja, dus ik heb je een beetje geplaagd. Ja. Oh. Ik is gemeen, hè? Nou, maar ja, maar, nee, maar ik had dus net iemand aan de telefoon en ik denk, ik, was, ik weet niet of het nou André of Bert was. Timo? Nee. Oh, ja, ja. die had ik ook aan de telefoon, maar ik had net André of Bert want ik ben niet helemaal achterweer. Maar die had het, dat prachtige verhaal over dat sommige mensen nu eenmaal liefde en warmte zoeken en andere mensen mooie dingen zoeken. Nee, dat is niet zo, kijk. Okay. Oh. Elke baby, als ja. je dus in je bewustzijn zou kunnen teruggaan als baby, dan, is je, dan zie je dat licht in jezelf en dan proef je iets heel moois, zoets in jezelf en je, je hoort hele mooie muziek in jezelf. Alleen na je eerste jaar raak je dat bewustzijn kwijt en door die bijna doodervaring kwam ik weer opnieuw in die ervaring. Ik heb eigenlijk via de Keys zeg maar, op die website WPG de Keys, heb ik geleerd met dus naar binnen te kijken. En dan zie je licht. Als je naar binnen luistert, dan luister je naar muziek. En die is veel mooier dan Mozart. Dus op dit moment klinkt hmm. muziek in jou, die veel mooier is dan Mozart. Oké, okay, nee Jos, ik, dus want volgens gaat, mij kun je hier echt uren en uren over praten en ik heb nog niet, maar één minuut. dat iedereen die ervaring heeft, alleen ja. wij in het Westen zijn zo gericht naar buiten, dat we naar buiten kijken. En als we leren, dus meditatie heet dat, om naar binnen te luisteren, dan ervaren we datzelfde geluk als wat ik dus gevoeld heb en die bijna dodenvang. Want dat kan ik elke dag voelen. Dus het geluk zit echt in jezelf. Maar Jos, mij... Jos, Jos, Jos, het spijt me, maar ik ga echt afronden. Dank je wel. Oké. Okay. Oké, okay, dag. Dag. Adrie. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoord op de vraag van de meneer met de oud gereformeerde gemeente. Ja. Dus oud gereformeerd en gereformeerd. Nou, en gereformeerd ja. is eigenlijk een, gezamen, een gezamennaam. Dat is een verzamelnaam zeg maar, van gereformeerd, vrijgemaakt, gereformeerde gemeente en ja. oud gereformeerd Dus dat gaat eigenlijk van licht tot steeds ja, zwaarder in het geloof, zeg maar. Oké, okay. en oud-gereformeerd is dan inderdaad de zwaarste. Ja, ah. dat kan ik wel zeggen, ja. Kijk, hebben we die nog mooi even opgelost tegen het einde. Dankjewel, ja. Adrie. Oké, okay. doeg. doeg. Hello. André. André. Hallo. Ja, ik heb nog een oplossing voor dit blikje. Ja, vertel, snel. Uh, Ongebluste kalk. Die nee. ja, wordt omgezet in calciumhydroxide. Dat is ook een vaste stof en bij dat proces komt warmte vrij. Wauw. En uh, koop, uh, dat is natriumhydroxide, een vaste stof en als je ja. die oplost komt er ook veel warmte vrij. Oh, dus het kan en allebei de eigenlijk. De die er meteen het vet op. Ik ben blij dat we dat ook nog even opgelost hebben. André, een goede nacht. Okay. Of een goede dag Doei. eigenlijk, want het is al vrijdagochtend. Dag André. En dit was uh, Nachtzuster voor deze donderdagnacht. Volgende week ben ik er weer. En ik hoop van harte. Tot dan. Dag.